In Amerika heeft een enorme supercomputer twee menselijke tegenstanders verslagen bij Jeopardy. Dat is een populaire spelshow voor tv, waarbij kennisvragen beantwoord moeten worden. De strijd tussen mensen en een supercomputer, die Watson heet, duurde drie dagen. Watson moest het opnemen tegen twee van de beste tegenspelers uit de 50-jarige geschiedenis van Jeopardy. In de eerste ronde van maandag was de stand nog gelijk, maar na drie dagen bleek Watson toch sterker dan de twee bollebozen. In zijn woonplaats Burbank in Californië is de Amerikaanse comedyacteur Len Lesser overleden. Vanaf de jaren 50 speelde hij in honderden speelfilms en tv-series. Maar echt bekend werd hij pas in de jaren 90. Hij was Uncle Leo, de excentrieke en uitbundige oom van Jerry Seinfeld in de naar hem genoemde comedy-serie. Speelde ook rollen in onder meer All in the Family, Bonanza, Everybody Loves Raymond en Papillon. Len Lesser was 88 jaar. Het weer onbewolkt met hier en daar wat nevel en mist. In de loop van de ochtend vrijwel overal zon. Het wordt dan een graad of 4 in het noordoosten... tot 8 graden in het zuiden. Ook morgen is het zonnig, maar wel iets frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Back to thinking, time for thinking ahead The world has changed so very much From what it used to be There's so much hatred War and poverty Oh, oh. Wake up, all the teachers Time to teach a new way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 Up all the builders, time to build a new land. I know we could do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out. They do it every time. The world won't get no better if we just. Let it be nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, The world won't get no better We gotta change it now Just you and me yeah. Change it yeah. change it yeah. Just you and me Change it yeah. change it yeah. now Go! Het mogen duidelijk zijn, bijna tien over vijf. Je luistert naar de vader op Radio 1. De nacht klinkt anders. En Harold Melvin en de Blue Notes met de 1976 opgenomen Wake Up Everybody... Zelfs Wake Up Everybody dat een tijdje geleden weer een nieuw leven is ingeblazen door John Legend and The Roots. Maar nu dan het origineel en dan ook nog in de hele uitgebreide versie. De nacht ging anders, nog tot zes uur voordat het Radio 1 Journaal begint. En in dit uur hebben we nog een paar leuke televisietips. En we hebben een eigen opname, een studioopname van eind vorige week. Want toen was in Met Het Oog Op Morgen de gast Ton Engels... Zong Engels, die kwam zingen in zijn eigen dialect, het Limburgs, Maar eerst een zangeres die gaat zingen in haar eigen taal. En dat is uh, de Engelse taal. Ze komt uit de Verenigde Staten. En heeft op dit moment eigenlijk wat succes met When I'm Alone. Damakaanse Lissie. I turn my back, you gone in a flash like you all. dit waarschijnlijk ook wel gespeeld worden in Paradiso woensdagavond namelijk... ...want dan geven ze daar een optreden. De Amerika-afkomstige Band of Horses hier bijgestaan... ...door de UGA Redcoat Marching Band. Band of Horses met het nummer Georgia. Aanstaande zaterdagavond, half één op Nederland 1... ...een nieuwe aflevering van Even Blij, het programma waarin... Frank blij weer een bekende Nederlander portretteert. En deze keer is dat Jochem Meijer. Mama. Ik bloos en ik stotter, zeg iedereen gedag. En ik zing en ik dans, strijk mijn broeken met een lach. En ik fluit en ik neus.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 Nooit meer leuk publiek, moet ik in het Delcel gaan wonen, ga ze allemaal klonen? heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten, Dan val ik uit een raamkozijn? zal ik nooit meer dronken zijn heb maar die de... het maar niet, maar het is mijn dag, het is mijn dag als op de Duitsers komen. Het is mijn dag dat je prima het is mooie, het is mijn dag, ik risk. Het is mijn dag. Stel maar een dag. Nee, echt serieus. mijn dag. is echt mijn dag. dag. serieus, echt, echt, nee, echt niet mijn dag. Het is mijn dag. Zo vaak oh, maakt we niet eens platen. En dan wordt het meteen nog een uh, hit ook. Je hoorde Jochem Meijer met Mijn Dag. En zoals ik al zei, Jochem Meijer die is aanstaande zaterdagavond op Nederland. Eén te zien Om half tien in een portret dat uh, Frank Evenblij van hem maakte. Frank Evenblij, dat is... Uh, die uh, iets wat dikkige uh, jongen. Die af en toe ook filmpjes maakt voor uh, de wereld rijdt door. Die dus, dat kan alleen maar uh, heel gezellig en leuk. En uh, vooral informatief worden. Frank even blij met Jochem Meijer. Andere televisietip: dat is uh, de BBC. BBC 4 op de vrijdagavond. Ik heb het al eens vaker gezegd: BBC 4, dat is een programma. Een, een zender die alleen kan ontvangen. Als je een digitaal abonnement hebt bij je kabel-exploitant... dan moet je er ook nog extra voor betalen, maar dan heb je ook wel wat. Want uh, vrijdagavond bij BBC4, dat staat in het teken van de muziek. En dan beginnen ze altijd met klassieke muziek. Aanstaande vrijdag bijvoorbeeld, het eerste gedeelte van de avond... vanaf half negen, dat zal in het teken staan van de Salzburgerfest spelen. En daarna, vanaf tien uur, dan zal de zender in het teken staan van de reggae... En in die reggae special een documentaire over Exodus, de LP van Bob Marley... die hij in 1977 maakte. De wereld in 1977 die beïnvloedde Bob Marley behoorlijk... en daarop zijn de teksten geïnspireerd die hij op dat moment maakte voor die LP Exodus. En dit is een van de liederen daaruit. Waiting in Vein. Bob Marley dus. Bob Marley en Waiting in Vain van de LP Exodus. Die dus centraal staat als je vrijdagavond kijkt naar BBC 4. Vanaf 10 uur dan zal die documentaire te zien zijn over de totstandkoming van Exodus. En vooral de invloeden die op dat moment in de wereld waren. En die Bob Marley beïnvloed hebben tot het maken van bepaalde composities. William Fitzsimmons. Nou, dat is... Een naam die meer tot voor kort niet zoveel zei. Maar toch blijkt hij dan weer een grote schare fans te hebben. Want uh, afgelopen week toen trad hij op een paradiso. En toen was het helemaal uitverkocht. Nou, dan moet je toch wel aardig wat uh, fans hebben, dacht ik zo. Nou, er is in ieder geval nu ook een uh, singeltje van de man uitgekomen. The Winter from Her Leaving. En het is mooie muziek. Shave me out. The sea quiet of December to the deep at time from the red God bless, this mess what I can remember because I Als je hem ziet, dan moet je denken aan de jaren zeventig... want hij heeft een hele grote ba baard. Uh, maar zijn muziek uh, ja, klinkt misschien ook wel traditioneel... maar wel heel erg uh, lekker en uh, ja, met, met passie gemaakt in ieder geval. Afgelopen week dus te zien en te horen geweest in een uitverkocht uh, Paradiso. En nou, Na dat optreden is er in ieder geval een singeltje van hem uitgekomen... van deze William Fitzsimmons The Winter From Her Leaving. Maar naar aanleiding van het succes van vorige week... in Paradiso is uh, besloten om hem... Als het allemaal kan, in de loop van het jaar nog een keer terug te laten komen naar Nederland voor het concert. Het optreden dus van uh, William Fitzsimmons. Een ander optreden dat vond afgelopen vrijdagavond plaats hier op Radio 1. In Met het oog op morgen. Het optreden van Ton Engels. Ik ben een kooibooi, zonger Beert. Ze is vannacht gestorven en nu niks meer weert.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 Wie de weg van alles en iedereen en ik denk aan dicht. Ik kom binnenkort naar huis, het is goed geweest. Mijn ziel is doer en mijn oude hart is leeg. Jo, ik kom binnenkort naar hoes, dan wit ze dit, dan wit ze dit. Ik ben dus wel get langer hongerwezen. Ik ben in een kooiboy en binnenkort zong er baan. Ik trof twee weken terug naar Noorwegen-Indiaan. En net zo binnen zich hij hij nog zin om um te vechten. zijn veren hingen slap en futloos over zijn griezen vlechten. We hebben zitten kallen over het leven en zo wier. Chillen voor de weg, want hij zei: Ik wel niet meer. Ik heb het koud, wie is in mijn hert, ik ga naar nou binnen toe. Ik heb wie de duk verloren, ik ben aan winnen toe. Ik kom binnenkort naar huis, het is goed geweest. Mijn ziel is dood en mijn oude hert is leeg. Dus ik kom binnenkort naar Hoes, dan weet ze dat, dan weet ze dat. Ik ben dus wel het langer ongeweerd. Ik ben een cowboy met gitaar, ik heb jaren rondgezworven als zingende cowboy, de sigaar. Mijn genre, goed gestorven, ik heb eindelijk ingezien. Het is beter dat ik stop. Dus dat gauw leven vrouw, en dan woon ik hangen. Mijn belt de god is op. Ik kom binnenkort naar Hoes. Dan wit ze dat, dan wit ze dat. Ik ben dus wel gerder langer onderweg. Ik ben dus wel gerder langer onderweg. Ik ben dus alleen gerder langer onderweg. Het langer Onderweg, het langer Onderweg en je hoorde de stem van Ton Engels. Dit zong hij afgelopen vrijdag in Met het Oog op Morgen hier op deze zender. En vanavond dan is er ook weer een gast in uh, Met het Oog op Morgen. Ton Engels hier trouwens geworden met een uh, liedje Kooiboy en dat is te vinden op de cd Alles in de Griptien. Uh, een tijd geleden van hem uitkwam. Goed, even voor vanavond dan uh, Edo Donkers die zal daar optreden. Uh, dat is ja ook een country rock-achtige muziek van uh, een artiest. En uh, niet alleen Edo Donkers is erbij, ook Jan Donkers. Geen familie overigens, maar Jan Donkers komt ook het een en ander vertellen. Jan Donkers weer op de radio. In <lacht> Metalog op morgen, dus vanavond om 11 uur. This is Sugarlands. Talk about your country. Absolutely no one knows me better No one can make me feel so good They think they're right. love heet Douglas en het ligt in de Amerikaanse staat Georgia en daar komen ze vandaan. Sugarland en stick like glue, dat zongen ze. Er even terugkomend op uh, wat er vanavond met het oog op morgen gaat gebeuren. Daar dus een optreden van Edo Jonkers... die net een nieuwe cd heeft gemaakt onder de titel A Sense of Home. En met de liedjes die hij op die cd heeft gemaakt... trekt hij ook het land in met Jan Donkers en Abel de Lange. En dat programma dat heet dan A Song Journey. En daarover wordt allemaal gesproken vanavond tussen 11 en 12... en met het oog op morgen...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 Licht is. Het is nog geen uh, zomer, dan is het wel rond deze tijd licht. Jo, in ieder geval Eefje Visser, Hartslag, een nummer dat voorkomt op haar uh, recente cd De Koek. En vanavond, zeer bijzonder, dan gaat ze de grens over. Ze zal optreden in de Ancienne Belgique en dat ligt in Brussel. Eefje Visser dus. Michael Jackson... Achtig ging het anders uh, een song van dat goed verkochte album Thriller. Baby Be Mine. Een liedje dat gecomponeerd werd door Rod Temperton. Michael Jackson dus. I don't need no dreams when I'm by your side. Ooh, ooh, ooh. Every moment takes me to paradise. ...waar ze populair in de jaren zeventig. Focus, Jan Akkerman, Thijs van Leer, toen gebroedelijk samen... ...dat is op een gegeven moment wat anders gelopen. De geschiedenis is bekend, maar Thijs van Leer... ...die toert nog steeds door het land met uh, een focusband. Vanavond zal hij daar uh, te zien zijn in Amersfoort... Met zijn bands, met allemaal uh, jonge muzikanten daarbij. Want uh, muzikanten van Wel die uh, zitten er niet meer bij. In ieder geval Thijs van Leer dus in Amersfoort vanavond. En in Wageningen vanavond een optreden van Herman van Veen. Afgelopen avond trad hij daar ook op. Hier is hij met het liedje Leugens.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 Praat in godsnaam tegen mij Ook over pijn, ook over angst me nooit uit medelijden Waaruit duurt immers het langs. Ik wil eenvoudig van jou, Dan moet ik je toch Vertrouw dat ik mij voorgoed in jou verwees lief niet, want lief het helpt. Vertel het mij, zeg alles. Bescherm me niet uit medelijden. Je ligt en ik weet niet waarom je me bedriegt. 1993 toen verscheen van hem de single Leugens en onze Herman die was afgelopen avond te zien en te bewonderen en te beluisteren in Theater Junushof in Wageningen en vanavond geeft hij daar weer de rommel optreden en bovendien is hij morgenavond te zien in Deventer in de Deventer Schouwburg en zaterdagavond is hij daar ook weer te zien. Herman van dus. dit wordt Bongo Matic. Exotisch komt er allemaal uit Rotterdam, uit de omgeving van Rotterdam. Negen man sterk zijn ze en je komt luisteren naar het gezelschap Bongo Matic. En van hun is recentelijk een singeltje verschenen onder de titel Vinello. Dit was het weer. Vanaf twee uur heb je kunnen luisteren naar De nacht Nachtkint Anders... hier bij de Vara op Radio 1. Meer Vara straks om elf uur. De gids met Felix Murders ook te volgen via de computer... want het is de visual radio en om half elf time. Van half tien tot half elf kun je luisteren naar de KRO Goedemorgen Nederland. En tot half tien het Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Renzen die zo dadelijk jou informeren over de toestand in de wereld en in Nederland. Ik ben er volgende week weer tussen 2 en 6. Mijn naam is Roel Koeners, maak er een mooie dag van. En graag tot volgende week. Hoi.